Dooral Negens met het NOS-journaal. Alleenstaande minderjarige asielzoekers zitten te lang vast... in afwachting van hun uitzetting. Vorig jaar zaten ze gemiddeld 21 dagen vast. Dat is zeven dagen langer dan mag... schrijft staatssecretaris Harbers van Asiel aan de Tweede Kamer. Volgens hem wordt geprobeerd de gevangenschap van minderjarigen... zo kort mogelijk te houden. Er staat tegenover dat het vertrek zorgvuldig moet worden georganiseerd. Als voorbeeld noemt hij het regelen van goede opvang in het land... waar de minderjarige naartoe wordt uitgezet.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 Het is niet duidelijk genoeg wat de provincies in de afgelopen jaren hebben gedaan op het gebied van klimaat en energie. Dat blijkt uit een onderzoek van de vijf provinciale rekenkamers. Doordat alle provincies eigen doelen hebben gedefinieerd is het moeilijk te zeggen wat ze gezamenlijk bereiken. Bij de uitvoering van klimaatbeleid krijgen provincies een steeds grotere taak. Daarom worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor de rol van provincies bij de overgang naar andere energiebronnen. Een inwoner van Drouwenerveen in Drenthe is twee weken geleden bij een overval gemarteld met een boormachine, schrijft het Dagblad van het Noorden. De man zou in zijn buik en zijn knieën zijn geboord. Zijn dochtertje van vier was daar getuige van. Twee dagen later meldde Opsporing Verzocht dat drie overvallers Nederlands spraken met een Noord-Afrikaans accent. Het slachtoffer was toen weer aanspreekbaar.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 Uh, die, die, ik weet of ze, die, die, die mensen nou, zijn, de kennis dus aan de, er zijn hebben. Een, er zijn maar er zijn, wel, erop, maar. zijn natuurlijk wel mensen... Die er al vier jaar in zitten. En voor de volgende periode... Ja, je bouwt ook kennis op. Een raadslid...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 Denk ik eerst de gemeentelijke politiek die bijvoorbeeld met de kei moet zeggen van joh we willen wat, wat meer doorstroomwoningen. En hoe, hoe zit de provincie nou, daarin? De provi nou de provincie, heel duidelijk een rol van de provincie. Als je bijvoorbeeld o, al jarenlang de discussie is over het wel of niet bebouwen van het oude TZB terrein. Dat wordt tegengehouden ja. door visies en structuurvisies en vastleggingen in de provincie. Dus dat moet je als gemeente openbreken. Ja, maar we hebben het nu over de provincie. Je ja, ja, ja, ja, ja. gaat steeds ja, ja, ja. terug naar de gemeente, meneer ja, Zonneveld. Ja, ja. Maar we hebben het over de provincie. <lacht> om, en omdat TCB-terrein in Zandvoort ligt. Ja, maar de, de, de, de provincie heeft, heeft, heeft stuurmiddelen om dat aan te pakken. En, die moeten dus, en dat is wat CDA dus...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 Randen rond Nieuw-Noord. Die nu beschreven zijn. Die, die nu dus niet, niet binnen die, de beroemde rode contouren vallen. Nou, en daar heeft de provincie wel degelijk een rol in. Nou, dat, en daarom is die combinatie. Dat wij als CDA daarvoor staan. En maar dat, dat, we uh, proberen. dat is niet de randen opzoeken. Dat is over de randen heen gaan. <laughs> nee, de randen grensoverschrijdend gebruiken. verbouwen wordt dat. Nou, ja, okay. maar, maar dat is wel wat het CDA zegt. Ja. En, uh, dat, dat wij uh, daarvoor van zijn. En, en dat je niet zegt. van We moeten minimaal zoveel woningen bouwen. Nee. Mm. We zetten ja, op, op maximaal.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 Meneer Birensen terugslaat naar meneer Tonen, uw ex-collega, en dat gaat dan over de Zandvoortse reedsberade, het huisje wat zes ton zou moeten kosten. En nu ineens uh, anderhalf miljoen gaat kosten.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 Dus de wet de financiën heeft hiervan geleerd. Dus vanaf nu ga ik weer wat meer PM-posten ramen. <laughs> zodat, ik niet, da, zodat we niet worden opgehangen aan getallen die ongeveer zijn. Nou, dat is ja, een discussie. Ik, ik, ik voor merk... de rest is de discussie veel belangrijk dat er een hele mooie nieuwe reddingsbrigade daar op strand komt. En, ja, dat, dat is, dat is en, natuurlijk wel heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. En, ik, en voor de rest van de discussie laat ik aan, uh, aan de twee heren verder over. Maar, die gaan wij ook zeker uitnodigen over. Ja, daarom over. Dus, uh, ze gaan maar eens een goede borrel met elkaar drinken, denk dat, ik. dat lijkt ik dat me is. goed, lijkt me ja. Of ze moeten ook samen een aardappellandje nemen, dan kunnen ze <lacht> <ook over>. Helaas <lacht> hebben we niet de tijd daarvoor over, om daarover te beginnen. Dan gaan we het zeker in, in, in het voorjaar nog eens over hebben als er gepoot is. Uh, dank voor uw uitleg. Ja, dus en... men kunnen op mijn stemmen. Ik sta alvast CDA. CDA. Ik zet, doe de muziek maar. En want... de heer Sandbergen voor de waterschapverkiezingen. Dus stem graag CDA. <lacht> Walking down the street la, be, do, de, Your hair was hanging down to your knees. La, be, do, de, your waist was waving like a ship. La, be, do, de, the way you looked made me sick. La, be, do, de, I raised the glance, you gave a smile. La, be, do, de, I couldn't breathe, felt really high. La, be, do, de, Some other men were standing round. La, be, do, de, you looked at me, this made me brown.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 Come on and let us go to bed. You made me singing loopy love. You made me singing lofty love. Love di loopy love, love di loopy love. Love di loopy love, love di loopy loopy love. I singin' lofty, loopy love. We doin' loopy loopy love. Love the love the love the love love the love the love the love I kiss your lips and close your eyes You held me tight and kiss your twice. You started loving it away Till there was nothing to be said And then you whispered in my ear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 Nou, dat komt uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn neventaak. Ik begon als, uh, op de salarisadministratie, nu ben ik CFO. Nee hoor, nee grapje. Nee, grapje. Nee, hetgene dat valt uh, naar de prijsstelling vinden wij het meevallen. Uh, Hetgeen wat we uh, vragen voor de training, is per kwartaal een bedrag van 95 euro.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 geven vaak zelf, omdat je gewoon eh, heel goed sociaal contact hebt met elkaar. Je hebt een praatje thuiswarming warming-up, als mensen net komen. En dus het is gewoon elkaar echt leren kennen. En dan geeft iemand vanzelf aan, eh, ga je voor de marathon. Eh, of eh, en doe je het ernaast. Ja. Naast je reguliere loopjes die je zelf doet. Of zeg je van nou, ik wil weer gaan beginnen met sporten. En dan, dan heb je een hele andere aanpak. Dus in het begin eh, ja, word je eigenlijk een eh, beetje proefondervindelijk aan wat testjes. Eh,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 Daar hebben we een voor. Absoluut. We... Ja. ja, chef training. En mede, mede ook uh, fysiotherapeut bij uh, Hoge Bloemendaal, ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, nou, ja, dat is dus, de, de, ja. Die link moet je wel hebben, want je kan niet zomaar ja. naar een vereniging gaan. Van, ik kom hier de training geven. Nee, er zit een, uh, uiteindelijk vanuit onze opleiding en ervaring zit er een gedachtegang achter. Ja. Dus uh, fysiotherapeut, bewegingswetenschappen, dus dat je een, een, een training geeft wat mensen aankunnen. Uh, en een training geeft die je ook uh, voor de jeugdleden ook, ook een beetje leuk maakt. Ja. Hè, want uh, conditietraining is niet hetgene waar de jeugdleden meteen om staan te springen. En waarvoor ze niet op hockey zijn gegaan. Hè? Nee, ja, de nee. Ja, we gaan wel op de mallen. Ja, dus, ja. Dat moet het je wel ook, uitleggen. Ja, ja, absoluut. En werkt ook blessure preventief. Hè? Dus uh, fit life. Dus dat is gewoon leuk. Ja. Nou, vind klinkt hartstikke mooi. Ja, en, uh, uh, nou, nee. Nee? Nee, nou, Ben. Ik denk dat ik al uh, redelijk aan het sporten ben. En ik vind buitensport erg leuk, dus ik golf. Ja. Heel goed, ah. heel goed. Als je maar in beweging bent, dat is het belangrijkste, ja toch? Ja, rond. Ja, als je maar Stilzitten ja. is uh, stilstaan. Ja. Ja, ik kan wel een keertje meedoen. Lijkt ja, me wel goed. Oh. Oké, okay. ja, ja. ja. Een keer opnieuw. Al, als is het al, Ja, ja mooi hè. Ik moet natuurlijk hier zijn op zaterdagochtend, dus dat kan natuurlijk niet. Uh, ja. Ja, ja. Woensdagavond. Ik ga hier woensdagavond mee. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh. En voor de, voor de luisteraars die denken: van nou, we, we willen op de site, kun je dus kijken www.quattrobt.nl of gewoon even een keertje bellen naar uh, 06 41 2253 22 of op Facebook hoort er tegenwoordig ook ja, euh, nog steeds ja, ja, ja. bij. Quattro uh, BT. En dan vind je ons ook uh, met uh, wat leuke foto's van de trainingen. En anders kom je gewoon een keer langs om half tien bij uh, Tijn Haakstel op Zeker. zaterdag. Heren, bedankt voor dit uh, gesprek. Ja, goed, u, Ik zou ja. zeggen, doe het rustig aan vanavond en tot ziens. Ja. Okay. Ja, Dank je wel. Er was ziens een muisje in Mooi Amsterdam, die zat in een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 Bescheutjes met muisjes En iedereen zong toen Het groen, de molenaar vruchten, hij was als de dood voor de muizen die zongen, wat is er toch? Fijn.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 Ja, de uitspraak is over 6, 12, 18 of 30 weken. Dat, dat kan nog heel lang duren. Maar je hebt met die mensen gesproken. En wat is dan het gevoel daarbij? Nee. Wanneer heb je hem weer? Of, uh, nee, of ik denk we luisteren je, door? Ik denk je niet op je gevoel moet afgaan. Uh, de Raad van <kwijnt> State is er niet om naar de inhoud te kijken. Hoe raar dat ook klinkt. Dat is ook uit mijn vorige rapporten. Uh, uit de vorige procedure gebleken. Daar werd gewoon gezegd de minister heeft aangetoond. Middels meerdere rapporten. Dat hij de het procedure goed gevolgd heeft.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 Nou, dat is dus weer een, een, een dingetje wat, uh, wat besproken zou kunnen worden. Het is ook een nadenker. Voor degene die er eventueel wat wil gaan bouwen. Nou, die heeft erover nagedacht. Maar die heeft erover eh, nagedacht. Ja, ja, nee, maar hij nog niet eens. Daarin heeft dit is een contact. Nee, ja. 1 en 2 zijn wel inschrijvingen geweest. Oké. Okay. Ja? En die zijn zonder subsidie van de overheid. Nou is er ook een, uh, een hoop te doen uh, afgelopen weken uh, vanuit de vissersverenigingen. Uh, ja. Die uh, zien dat eigenlijk ook niet zo zitten.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 Want de ambtenaar had gezegd, dus in dit geval de ambtenaar is de minister: eh, je mag er vissen mits je niet de vloer, de bodem, beroert. Dus met koorvissen mag je nou wel vissen, hè? dan kon je, niet de bodem je op de bodem terecht. Koorvissen leg je het ding op de bodem. Of andere netten, maar. Puls moet je dan nou vissen. Nee, puls ook, ook al niet. Meer. Nee, maar je mag de bodem niet raken. Er nee, dat nee, dat zijn andere me. methoden de bodem. Ja, ja, ja. ja maken, je, je, je zweeft er dan boven met je niet. Juist. Waarop een van de. Ik zeg, waar staat het dan in de.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 Dit is dus echt de laatste kans ja. voor de, de, de, de plaatsing van de windmolens. Liefst zo ver weg bij een muiden. Ja, volgens rond is ook Zo prima. Nee. Maar het argument is nu van ja, maar we hebben ze allemaal nodig. Ja, hallo, maar niet doe je... Toe je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 Dat is een stukje zand voor het volklied, hè? Gelukkig wij de frisse lucht. Ook op 23 februari is de short rally op het circuit antwoord.